met het NOS-journaal. De Jumbo-supermarkt bij het stadion van FC Groningen is ontruimd. Vermoedelijk vanwege een bommelding. Begin vorige maand werd bij een filiaal in de stad een explosief gevonden... maar dat werd op tijd onschadelijk gemaakt. Bij een andere Jumbo in Groningen ontplofte vorig weekend wel een explosief. Dat veroorzaakte schade aan een kozijn. Daarop besloot de politie alle Jumbo-supermarkten in Groningen... extra in de gaten te houden.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 Premier Rutte is ervan overtuigd dat de handelsrelatie tussen Nederland en India sterk zal verbeteren. Hij leidt een tweedaagse missie naar het land. Ook minister Ploumen, staatssecretaris Dijksma en vertegenwoordigers van 85 bedrijven zijn daarbij. Er zijn al tientallen contracten afgesloten, onder meer over scheepsbouw en export van fruit. In Hoek van Holland zijn gisteravond acht illegale Albanese uit een vrachtwagen gehaald. Ze wilden met een veerboot naar Engeland oversteken.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 In de Randstad viel op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort Noord 7 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Gissendam 2 kilometer. En de spoedreparatie op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Op de A44 Amsterdam Den Haag voor Wassenaar staat 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zijn we zijn nog helemaal dat warme weer van uh, gisteren geweest. En het denk ik vandaag koud, hè? Wat is het koud, hè? Oh. Nou, valt best mee, een Lekkere temperatuur op dit moment hier in Zandvoort. Het is uh, even na twee uur een goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Live vanuit de studio aan de Tolweg 10A. We zijn er weer de komende drie uur lang. En ook Albert Jan zit weer tegenover mij. Goedemiddag, Albert Jan. Uh, goedemiddag, Rob. En zo, hoe is het? Go uh, goed, joh. Goed, mooi. Ja, Ik ben mooi. De FF FFF in Den de Landen, om het I zo maar eens te zeggen. Ja. Dus uh, vandaar dat ik uh, gezellig weer bij jou uh, mag aanschuiven... voor de komende drie uur. Zandvoort op zaterdag. Dat is mooi. Ja, terwijl het buiten zonnetje schijnt. En dat is bij ons altijd het geval. Dan zitten wij weer binnen met een, uh, een airco die het erg goed doet. Dus het is hier goed koud binnen, luisteraars. Maar En kijkers er niet te vergeten. Maar goed, we gaan er weer drie uur live tegenaan vanaf de studio. En wat gaan we de komende drie uur doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Want er zijn weer volop evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Blijft het weer zo of wordt het minder? Dat horen we allemaal om half drie... van onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. En als, als ik naar buiten kijk, het is, het is wel frisjes... maar ik vraag me af of Lex naar de studio komt of dat hij al op het strand zit. Nou, wat zullen we doen? Weddenschapje? Ja, weddenschapje doen we. Ik denk uh, dat hij niet komt naar de studio. Ik denk dat hij dan... Dan zeg ik dus dat hij wel komt. Want dan hebben we in ieder geval één uh, iemand die de weddenschap wint. Dat allemaal om half drie uh, luisteraars. Het enige echte Zandvoortse weerbericht van Lex van der Hoorn. Half vijf, het dier van de week. Dat was vorige week, was dat Dot. Maar die is al uh, gereserveerd. Dat is een goed teken. Dus wij hebben voor een andere optie gekozen. En wij zetten nogmaals Barney deze week in het zonnetje met het dier van de week. Rond de klok van half vijf. Het gedicht van de week. Ja, uh, Zandvoort is overspoeld met Duitsers. Want die hebben allemaal een lang weekend. De voertaal in Zandvoort dit weekend is ook Duits. Dus uh, we gaan een uh, Duits gedicht doen voor onze Deutsche gasten. En uh, vrij vertaald heet het, heet het uh, gedicht van de week om kwart voor vijf jij. Dus dat is Doe. Hè? Daar komt het al dan op neer. Het gedicht van de week kwart voor vijf. En onder de titel Doe. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk heel spannend voor de voetballers. SV Zandvoort ontvangt vandaag EVC, de return. Vorige week werd het uh, verloor. SV Zandvoort met 3-1. En vandaag krijgen ze dan de revanche voor eventuele promotie. En daar is voor ons aanwezig uh, Joop van Nes. Dus tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met Joop van Nes van die voor ons aanwezig tijdens de uh, voetbaltopper uh, SV Zandvoort tegen EVC. Verder hebben we natuurlijk sportkort. Report, de Volvo Ocean Race update. Want die begint vandaag weer met een importrace. race. En dan hebben we het in Lissabon. Uh, Alvorens ze dus dan koers zetten morgen richting Göteborg. En ze zullen in Den Haag nog een pitstop maken. En wellicht dat ZFM daar voor u bij aanwezig is. Verder hebben we natuurlijk ook uh, nieuws van de tennisclub Zandvoort. En ik zou zeggen... Uh, en natuurlijk het laatste uur, luisteraars... Uh, dan uh, hebben we extra ruimte ingelast uh, voor Marcel Arends. Wij volgen hem naar de grote fietsklassieker, de Kenia Classics. Hij is volop in voorbereiding daarvoor... en het is allemaal voor AMREF Flying Doctors. En er schijnt nogal wat wijzigingen te zijn... De originele route zou helemaal door Kenia gaan... maar vanwege de politieke onrust daar is die route enigszins verlegd. Maar daar gaat Marcel ons alles over vertellen in het laatste uur. Dus, luisteraars, genoeg reden om de komende drie uur te luisteren... naar uw lokale zender ZFM Live vanaf de Tolweg 10a. Ja, en Marcel heeft het druk, want hij staat ook op de Jutters Kofferbak Markt Verkoop. Ja. <lacht> Aan het uh, Gasthuisplein en dat allemaal voor het goede doel, de Kenia Classic. Dus ga hem en de andere verkopers daar even bezoeken. Gezelligheid in het centrum van San En ook heel veel lekkere zonnige muziek vandaag op de radio bij CFM. Waaronder deze van Maxi Priest. Hier is The Wild World. In plaats van Maxi Priest en de Waalveld denken we nog even terug aan gisteren. Die oh zo'n mooie warme dag hè, 30 plus graden. niks ik zei nog 25 plus tegen Lex, weet je wel. Ja, ze ja. zei die, nou geen 25 plus hoor, nou het werd wel degelijk 25 plus. Iedereen, uh, Nederland lag plat en iedereen uh, lag lekker op het strand. Heerlijk genieten van het mooie zonnige weer en daarna rap naar huis natuurlijk hè? In de namiddag, 10 kilometer file hier in Salford. Ja, allemaal gingen we naar het strand. En dan gaat deze plaat ook over. Hier is de neus. Een bedrijf van vinyl, dus ja, in het midden ligt hij niet helemaal. Dus <lacht> hij kan een beetje gaan janken, maar goed. Dit had ik niet verwacht, op zo'n warme dag. Ik lig hier nu op het zand, mijn rug zo wat verbrand. Ik wou naar de stad toe, maar jij zei nee. Omdat ik niet was, ging ik met je mee. Ik kijk het zooitje aan, zit naast de picknickmand.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 door een disco drap. Wel hè, mijn hè? Ja. Ben jij ook zo in the Yo, dit was echt een hit in de uh, jaren 80, hoor. Yo, de groep De Neus en Het Strand. En uiteindelijk heb ik het toch voor elkaar gekregen... om deze single op uh, vinyl te krijgen. En nog wel helemaal nieuw ook, uh, Albert John. Helemaal nieuw. Ja, ja geen krasje krasje nieuw. Geen krasje erop. Het Strand, windsurfing. Ja... Nou, de heren zijn ook weer van het dak af. Kom van het, Kom het, dak, van af. Van het dak af. af. Ja, de, luisteraars, de technici zijn druk bezig om de, de airco-installatie te maken. Ja, het is wel koud hier, hoor. Hier werkt hij goed. Ja, hier is het koud. <laughs> nou, kijk hoe het binnen technische ruimte is. En kijk wie daar binnenkomt. Ja, ja. Oh, jij hebt de weddenschap gewonnen. gewonnen. Ik heb de weddenschap gewonnen. Helemaal goed. Maar daar had ik met Lex afgesproken. Hoor. Ja, dat, dus dat dacht ik komen. al. Maar goed, voetbalminnend Zandvoort gaat, maakt zich op voor de klapper van vandaag. De thuiswedstrijd op de return, moet ik zeggen, van SV Zandvoort thuis tegen EVC. We gaan even uh, terug naar vorige week, want toen was de uitwedstrijd. Uh, want uh, SV Zandvoort zal vandaag zijn uiterste best moeten doen. Dat komt omdat ze de eerste wedstrijd vorige week van het tweekamp om een plaats in de tweede klasse uit tegen E-Dammer EVC met 3-1 verloren hebben. Al in de derde minuut vorige week zette Patrick Koper zijn ploeg op de gewenste voorsprong... maar na vijf minuten later was de stand alweer gelijk. Zandvoort bleek geen schim van wat het de laatste tijd is geweest. Bij een 2-1 achterstand leek de situatie nog te overzien... maar het werd in de slotminuten nog 3-1. En dat wordt het ineens een heel stuk moeilijker vandaag. Vandaag is de opgave, het is niet uh, hopeloos... maar er zal wel kei en keihard gewerkt worden. De wedstrijd begint om half drie en uh, als u naar CFM blijft luisteren... Kunt u dankzij onze verslaggever Joop van Nes uh, de wedstrijd gewoon volgen. Ja, zo dadelijk even na half drie. Dan gaan we schakelen met Joop van Nes voor deze spannende wedstrijd vandaag. Maar eerst meer nieuwe muziek. Hier is Carol Emerald en de Quicksands. Sommige wet ook, eh, Albert Jan? Of was ja, het gewoon zomaar ja, nee. van, de, ja of nee? Of nee, dat biertje bij Thijs Werk. Oké, okay, nee, okay, die heb je verdiend. Die wat lekker verloren en hij is gearriveerd in de studio. Ik horen hem om half drie met het CFM weerbericht voor de komende dagen.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 Can't feel a thing Cause your body's all bruised You took a cruise Turn to a hell ride Hooked your girl too Like Frankenstein's bride Watching this move Out of this trap Six foot on the line On your back I ain't the first to say This in the form of a rap But I take no slack And I can't hold back now Yeah, let the music come Ja, de zomerprogrammering is ja, langs wel begonnen bij CFM Albert Jan hoor. Ja, ja, ja. En dan gaan we nog stemmen op dat we geen zomerprogrammering nee, hebben. Nee, precies. De stereo IMC's en Lasting Music. Ja, de gemeente heeft een bericht voor je, want er komt een uitnodiging aan. Of althans, bij deze een uitnodiging. Ja, kan zo voor, zeggen. Voor alle geïnteresseerde Zandvoorters uh, is er een informatieavond op donderdag 11 juni om 8 uur over de ambtelijke samenwerking tussen Zandvoort en Haarlem.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 van het gemeentehuis. De koffie en thee staan klaar. Het college en burgemeesters en wethouders... nogmaals, nodigen nu van harte uit om daarbij aanwezig te zijn... op aanstaande donderdag 11 juni om 8 uur in het gemeentehuis. Nog een koekje erbij, of niet? Vast wel. Vast wel. Oké. 11 juni aanstaande dus, hier in Zandvoort. Zometeen meteen over een tweetal platen. En dan uh, krijgen we Lex van de horen te horen met het CFM bericht voor de komende dagen. En een van die twee platen is deze van de Euripics. Hier is There Must Be an Angel. by water underneath the Mexican sky drink some margaritas by me in blue lights listen to the mariachi play at midnight are you with me are you with me Ja, is blue Listen to the play at midnight. Are you with me? I dance, er hoor in de studio van CFM Lex van de Orde. No, the are you with me? Listen to the Moriarty play at midnight. we to the Moriarty play at midnight. Are you with ja, Lex. Goedemiddag. Welkom in de studio. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, ja, vanuit de studio. Maar gisteren zat je toch wel op het strand, of ja, niet? Ja, zeker, zeker. Want wat een dag, hè, gisteren. Het was uh, echt uh, heet. Ja, het is gelijk het aan jou te heet. zien. Jij krijgt gelijk een bruine kleur. Ja, een dagje strand. En het is gebeurd. Ja, het is gebeurd. <lacht> het is gebeurd. <lacht> of ik twee weken in vakantie vakantie geweest. Ja. Ja. Ja. <lacht> ja. Dus dat was een goedkope vakantie. Maar uh, die temperatuur gisteren... Ja. Nou, dat, dat, dat, dat overtrof alle verwachtingen. Het is, ook, het is ook of het een of het andere. Ja. Ik had vorige week, had ik dus uh, verwacht, dat is dan een week geleden, hè? Ja. Uh, rond 25 graden. Nou, daar waren we dan ook al blij mee geweest. Nou, de, de, de, er is een thermometer, een, uh, een, een, een meting geweest in Zandvoort, een 32,5 graden. Extreem. Extreem. Maar, maar, maar de maximumtemperatuur ooit gemeten in Nederland... die is 38 graden. En dat is uh, in Arsene in Limburg. Ik dacht dat het in Limburg ligt. Daar is ooit uh, 38 graden geweest. Dat is het, uh, echt het maximum. En dat halen we hier aan de kust natuurlijk nooit met het uh, zeewater voor de deuren. Nee, maar, maar toch relatief uh, te qua temperatuurverschil weinig. Ja, ja, maar het is in het hele land zo warm geweest. En, en omdat het, omdat het een, een oost-zuidoostenwind oost, oost, was... komt die warme lucht ook uh, richting Zandvoort. En vandaag hebben we dus een westenwind. Die komt over zee. En ja, en het is een stuk koeler natuurlijk, hè? De temperatuur vandaag die komt uit op uh, maximaal 16 graden. En er staat een, uh, een dikke windkracht 4. En de wind is dus tussen west- en zuidwest... Maar het blijft gewoon zonnig, hoor, vandaag. Ja, het ziet er mooi uit, Ja, oh. het is hartstikke goed. Hartstikke goed weer. Ik ga straks een lekker een stukje fietsen. Ja. ja echt Nog fietsen. bruiner worden. Nog? Nou, daar word je <laughs> niet zo raar van, hoor. <laughs> nou, dan gaan we naar de morgen. Naar morgen. Nou, er zijn, er, er is één... Nee, de meeste modellen, die verwachten morgen zonnig weer. En er zit er eentje tussen, die verwacht wat sluierbewolking. Maar ik hou het gewoon op zonnig weer, morgen. Aardig van je. Ja, ja. Daar kan wat sluipel op je voorkomen, maar we houden het gewoon op zonnig weer. Met een west-noordwestenwind. En dat houdt in dat de wind recht op de kust staat. En dan krijg je die, die, die vliegende jongens boven je hoofd. Hoe heet je, je dat? Uh... Oh, die, uh, die uh, kaitse. Nee, die, uh, je bent dan in de lucht. Ja, in de lucht. Uh, ja, die, uh, ja, die parasailers ja, pre yeah. ja, ja, precies. parasailers heet dat. Nou, die zal je morgen wel zien, want hij staat recht op de kust. En dat is ideaal voor die sport... En de maximum temperatuur komt morgen uit, ook ongeveer op 16 graden. Dus uh, niet slecht. Uh, dan gaan we naar de maandag. Dan hebben we ook weer een dag met veel zon. Het kan niet op, hè. Een dag met veel zon, met een matige noordelijke wind. En omdat de wind uit het noorden komt, uh, wordt het er ook weer niet warmer op. 16 graden. Zo, en de normale tijd, uh, temperatuur voor de tijd van het jaar is 18 graden. Dus daar zitten we ietsje onder, maar de zon maakt een heleboel goed. Uh, gaan we naar de dinsdag. Dat is de laatste dag die ik vertel. Dan is het uh, meest bewolkt. Er staat een matige noordoostenwind. En de temperatuur komt dan uit. Omdat de zon er niet bij komt. En de wind uit het noorden komt. 13 graden. Het verdedrie. Ja. <lacht> Maar, maar als Lex het vertelt, dan klinkt het alsof het een mooi weer wordt. Ja, en uh, de verdere vooruitzichten. De komende dagen is het dus vrij veel zon. Met de gemadigde temperaturen. Met wind uit de noordelijke richtingen. En de tweede helft van de week, dan wordt het wel wat warmer. Maar dan is er kans op een bui. En hoe het verder gaat, dat kan je lezen op www.meteopagina.nl en je kan het ook zien op Twitter en Facebook onder Meteo Zandvoort. En natuurlijk ook op de Tekst TV Zandvoort. En op de cfm app. Uh, ja, die gratis te downloaden is in de ja. Play Store en de App Store. Ja, Zoek gewoon even op uh, ZFM Zandvoort. En je hebt hem op je telefoon of met tablet. Ja, heel makkelijk. En er staat ook eens weer een bericht op. Dankjewel Lex. En uh, volgende week uh, vanaf het strand, hè? Hey? Uh, Doe je best. Ik, ik, ik, ik ga mijn best doen, maar... ik. Ik, ik, ik doe hier geen uitspraak uh, over, uit, uh, uh. uit over. Oké, okay, dank je. <laughs> dank je. Ja, die Lex is af en toe wel verstandig. Hè? Geen uitspraken doen hoor over uh, volgende week zaterdag. Het is nog zo ver weg. Hè? We zitten vandaag gewoon op zaterdag. Zaterdagmiddag even naar half drie. Goedemiddag en welkom bij CFM Zandvoort. De lokale omroep vanuit Zandvoort. Met 24 uur per dag muziek en informatie. En wat hadden we van donderdag op vrijdag een geweldige nacht bij CFM? De disco-nacht, de disco-voetjes van de vloer. Samen met Willem Bruist. Nou, we hebben er ook eentje uitgekozen. Of volgens mij heeft hij deze ook wel gedraaid. Hier is Sister Sledge and we lost in music. Disco klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM Yo, de, de dames, en slets en last in music. Vandaag een hele belangrijke wedstrijd voor SV Zandvoort tegen EVC thuis. Goedemiddag, Jan Fres. Ja, goedemiddag, Rob. En live straks, of die belangrijk is. Zo, so. hier hangt het vanaf, jongens. Of Zandvoort gaat promoveren naar de tweede klasse, waar het eigenlijk in thuis wordt. Laten we eerlijk zijn. Of niet. Sanford heeft vorige week in Edam verloren met 3-1. Dat was op het laatste moment dat het 3-1 werd. Want heel lang was het 2-1. Maar ja, 3-1 is toch moeilijker dan 2-1. En ik heb dan laten vertellen, ik kon het zelf nergens vinden... dat de uitgescoorde doelpunten niet dubbeltellen. Dus Sanford heeft dan 2-0 niet genoeg. In zoverre, dan gaat er verlengd worden. Dus 2-0, dat zou een verlenging betekenen. Maar ook 3-1 zou een verlenging betekenen. Zover is het nog niet. Voorlopig... Uh, is Zandvoort uh, goed bezig. De eerste 8,5 en minuut die we nu bezig zijn wordt er wordt er op de helft van EVC gespeeld. Uh, Zandvoort speelt met de wind tegen. Uh, en dat vind ik altijd wel prettig. Maar goed, uh, of ze er ook weer om kunnen gaan is een tweede. Er staat vrij veel wind. En dat valt me ook weer tegen. Dan gaat uh, EVC, komt in de straf, is nog weer Zandvoort geeft voorzet. straf voorzet. hebben vrij, hebben vrij. Op de lat! Op de lat! En weer gestopt met Dit was Spannend, dit was spannend, ongelooflijk. En de goede aanval van de EFC echt flitsend niet te geloven. Maar goed, hij gittert dus in, nu een corner van Zandvoort. Wat ik ook nog even wilde melden, er zijn drie dames die de leiding hebben. Twee dames die zijn assistent scheidsrechter, eentje is de scheidsrechter. En ik ben er heel erg blij mee, want dan houden tenminste die, al die voetballers houden hun hoofd dicht. En dan gaan er uh, normaal, denk ik, met ze om. Uh, ik mag uh, tenminste hopen dat ze uh, gewoon dit, uh, ja, de, de, de, de kennis in huis hebben... dat hij hoe je moet gedragen tegen een dame... En daar hou ik het dan maar op. Zandvoort heeft de bal weer in het spel gebracht. Aan de linkerkant van het veld is het Patrick Koper. Patrick Koper die kan een heleboel meters maken. Hij is nog steeds met die, met die bal aan de voet. Hij speelt nu helemaal naar de rechterkant. Die staat er vrij? Daar staat vrij. Ronald Kalis. Kalis kan die bal heel makkelijk aannemen. Hij heeft er alle tijd voor en gaat gaan Hij over. Helft. Over de helft heen wordt ingepast, en wordt teruggepast. Maar Sandford is nu de bal kwijt. Even ...in de aanval. En er wordt een slecht geplaatst. De bal gaat over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. We spelen in de tiende minuut. De van is nog ...in de verschrikkelijk belangrijke wedstrijd ...tussen Zandvoort en EVC. Dankjewel, Jan Fres. En zometeen even voor drie uur komen we weer bij je terug. You're the only one that can Juist uh, van Lex van de Horen om half drie, zo'n zomerse dag, is dus dat we gisteren hadden. Daar moeten we weer even een tijdje op wachten. In ieder geval de komende dagen gaat hij zeker niet plaatsvinden. Maar wil je het weer blijven volgen, ga dan gewoon even naar www.meteampagina.nl of download hem nu, de ZFM Zandvoort app. Gaan wij ondertussen even stiekem dansen. Ja, heerlijk zo, op een zonnige zaterdagmiddag. hier een standje lager en ik heb stiekem met je gedanst.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 Hij betreft nog altijd een van de betere Nederpotlaten. Deze single van Toontje Lager en ik heb stiekem met je gedanst. Jawel, is weer tijd voor een uh, kort berichtje. Nou ja, kort. Ik, ik zal het proberen zo kort mogelijk te houden. Even rap praten. En uh, terwijl het nee. dus in, in Parijs uh, over een enkele minuten de, de, de vrouwenfinale van Roland Garros uh, gaat uh, beginnen. Om drie uur. Waar uh, Serena Williams hopelijk een twintigste Grand Slam of tenminste de twintigste overwinning kan behalen... toernooioverwinning. En ze speelt uh, steeds aan tegen Lucy Safarova. Die, die tenniswedstrijd begint om drie uur. En morgen hebben we natuurlijk de finale uh, van uh, Djokovic tegen Wawrinka, de finale bij de Heren, heren Enkelspel. Uh, verder, uh, omwille van de tijd hou ik het hier even bij. Dan kom ik in twee uur wel even voor, terug voor de tennisclub Zandvoort. Want die spelen dit weekend namelijk de playoffs... om de landskampioenschap...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 Jacqueline Golvaart en Make More Sound. We gaan weer naar het Duitsersveld. Nee, Jafres, want hebt... Jafres, je hebt een doelpunt. Ja, inderdaad, maar niet voor Zandvoort. Boel, daar was ik al bang voor. Met andere woorden, ik heb een doelpunt voor EGC. Een verschrikkelijk mooie aanval, dat moet ik echt zeggen. En dat moet ik ze echt uh, toekennen. Uh, over 4, 5 schijven en een prachtige paas. En daar kon uh, keeper Jongejan niet meer bij komen tussen zijn... De vingers en de paal zat precies genoeg ruimte om de bal door te laten. Dus EVC leidt nu met 1-0. En dat betekent dat Zandvoort minimaal eh, toch wat een paar te moet maken. Zeker 3 eh, en uh, ja, liefst dan vier om in één keer door te gaan. Maar ja, dat is afwachten natuurlijk. Op dit moment nog voor de vrije schop nemen. Een beetje aan de rood van het stadsopspit van EVC. Dan komt die bal en die wordt weggekopt door EVC. Wordt weggeruimd helemaal en kan overgenomen worden zelfs door EVC. En die gaat nu over de zijlijn? Nee, niet over de zijlijn. Er wordt niet geplacht in ieder geval, laat ik het zo zeggen. En EVC is in balbezit. Gaat weer die hele snel spits. Die komt er weer in de zijlijke Helemaal alleen. En die gaat daar scoren. Gaat die scoren? Nee. Oh, wat een prachtige redding. Van, de, ...van Paul van der Oort, die uh, echt van heel ver moet komen om die bal tegen te kunnen houden. Als hij er niet was geweest, had het zomaar 0-2 gestaan. Maar dat is niet het geval. Toch blijft de EVC dan met 0-1. Het is de corner voor de En e Daar hebben ze alle tijd voor. Natuurlijk hebben ze alle tijd. Want ze staan dik voor te, tegenover van Zandvoort... ...dat eigenlijk dolgraag weer in die tweede... <coughs> Pardon, tweede klasse wil komen. Gaat die bal komen, richting de penalty-stip. Die wordt dan gekopt en overgekopt en de Zandvoort kan die bal gaan uh, nemen. En dat doet dan uh, Arnold Jonge. -Jong, die gaat uh, zelfs uh, hardlopen die bal pakken. Want uh, ja, uh, Zandvoort moet, dat wil graag natuurlijk voor de rust nog even in ieder geval gelijk, misschien zelfs nog voorkomen. Gaat die bal komen? Nee, hij komt niet. Ja, komt hij aan. Daar, Patrick Koper. Kan Patrick die bal meenemen? Maar er zit geen tempo in het spel van Sandfoort. En dat, dat merk je gewoon. Dus ze blijven achterin rondbreien. En er is het weer breed naar Billy Visser. Billy terug naar Koper, uh, Koper. Weer terug naar Visser. En ja, ze gaat het hele tijd eigenlijk al. En weer terug naar Koper. Er is geen beweging voorin. Er is geen beweging achterin. Er, er zit de zieling in op dit moment. En er komt uiteindelijk een diepe bal Jeffrey Dikker. Die al een paar keer toch wel een redelijke kans heeft gehad. Maar nog niet. Uh, Doeltreffend, want anders hadden jullie het wel gehoord. Gaat die pingelen, komt die bal voor. Kan Sandwit de bal ja, kan koppen? Jan Vonneveld kan er koppen, maar die kopt een metertje naast. Helaas is het niet anders. Uh, 22e minuut, nog steeds uh, is het EVC uh, dat gaat leiden. En geen haast heeft om die bal in te gaan nemen. De keeper die doet het op zijn gemak. Laten we maar teruggaan naar de studio. Dan kunnen we na het nieuws van uh, drie uur of, nog even terugkomen hier naar een huidje zelf. Dat, dat was Joop en, uh, en dan heb ik nog even dat tennisbericht. En dat ging nog even over de tennisclub Zandvoort naar de play-offs. Tennisclub Zandvoort heeft zich als nummer 1... naar de halve competitie-eredivisie gemengd... geplaatst voor de play-offs voor het landskampioenschap van de KNLTB. Zandvoort veroverde de eerste plaats door uh, donderdag voor een week... op eigen Greffel-TC Saaland met 4-2 terug naar Badmen-Overijssel te verwijzen. Samen met de nummer 2 Alta Amersfoort, de nummer 3 Lemonidas uit Den Haag... En de nummer 4 en regerende landskampioen, de Lobella mag tennisclub Zandvoort dit weekend in Amersfoort bij Alta... gaan bepalen wie zich een jaar lang Nederlands kampioen mag noemen. Vandaag is de eerste ronde van de play-offs en daar spelen ze tegen de Hobbela. Mocht, ze dat, mocht tennisclub Zandvoort dat winnen... dan zullen ze morgen tegen de winnaar van de, andere twee, van de andere partij... de finale mogen gaan spelen. Maar dat is natuurlijk allemaal nog even afwachten... Tennisclub Zandvoort in ieder geval in de play-offs. T Tennisclub Zandvoort plaatste zich voor het tweede jaar in successie voor deze play-offs. Vorig jaar werd Zandvoort tweede van Nederland... door in de finale van gastheer uh, uh, Alta te verliezen. Wij houden u op de hoogte.